Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op de Gaza-strook zijn zeker 32 doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn drie medewerkers van World Central Kitchen. Ze zaten in een auto die onder vuur werd genomen. Ook werd een auto geraakt in de buurt van een groep mensen die mail uitgedeeld kregen, zeggen inwoners. Het Israëlische leger heeft ook luchtaanvallen uitgevoerd op doelen op de grens tussen Syrië en Libanon. Volgens het leger was de aanval gericht op aanvoerlijnen van wapens... voor terreurbeweging Hezbollah. Libanese media zeggen dat Israël ook dorpen in het zuiden van Libanon heeft aangevallen. Op het VVD-partijcongres heeft partijleider Jesselgus gezegd... dat de samenwerking binnen de coalitie lastig is. Maar de partij wil door om vraagstukken die de VVD wil oplossen... eindelijk aan te pakken, waaronder problemen met integratie en bestaanszekerheid. Yasugus zei ook dat ze nog niet erg enthousiast wordt... van wat het kabinet tot nu toe heeft bereikt. Ze merkt op dat er steeds meer onverdraagzaamheid lijkt te zijn. In combinatie met de internationale situatie met oorlogen en conflicten... zei de VVD-leider dat Nederland zich geen chaos kan permitteren. <tus> Syrische strijdkrachten erkennen dat ze terrein hebben verloren in Aleppo... de miljoenenstad in het noordwesten van Syrië... waar rebellen een offensief zijn gestart... Gisteren bereikte die groep Aleppo na onverwachte successen in de strijd tegen het regeringsleger. De rebellen zouden inmiddels het grootste deel van de stad in handen hebben. Het Syrische leger zegt dat het zich voorbereidt op een tegenoffensief. Er zijn dit jaar opnieuw meer online aankopen gedaan rond Black Friday. Op de koopjesvrijdag zelf daalde het aantal transacties voor het eerst sinds 2016. Het waren er anderhalf miljoen minder dan vorig jaar... Maar in de week voor Black Friday steeg de hoeveelheid online transacties juist... met 27% naar ruim 36 miljoen betalingen. Het weer, geregeld zon, maar vanuit het westen meer bewolking. Het is rond de 6 graden. Morgen eerst veel zon, maar smiddags toenemende bewolking en later regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het is allemaal wat en ben je meteen inheffen aan het begin van uur 2. Je hoort Brian Adams een lekkere plaat om weer eens terug te horen op de Zomvoortse radio. Het tweede uur, wat gaan we daarin doen, Dolly Tempirik? Echt, hè? Ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Nee? Nee, je hebt geen idee. Nou ja, dat is mooi. Mijn velletje ligt weer thuis. Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik moet het gewoon hier op mijn scherm uh, eens een keer gaan zetten. Maar ik, ik, ik heb een vermoeden dat we wat nieuws uh, items gaan doen. Uiteraard, de nieuwsitems. Ja, items. ja. En uh, ja, we gaan uh, de sprintrace volgen in uh, Qatar. Oeh. Die ga ik ze dadelijk even oh. opzetten. Het is zo'n na, na drie, drie uur. Oh, drie dus, uh, uur. Oh, het is al vijf ja, dit uur. Ja, oh. dus we zijn al een beetje klaar. Waarom te laat? zit ik dan na twee dames op het strand? Ik heb drie. Twee, ja, dames op het ja, ja, dat weet ik ja. ook niet. Ja. Dus, maar, ja. <laughs> uh, half vier de evenementagenda natuurlijk. Ja. En uh, ja. verder wat uh, verder ter tafel oh, de komt op Ja, de evenementagenda. Ja, dat leg ik die vast klaar. Heel goed. Heel goed. Ja. Heel goed. En uh, ja, nou ja, verder het uh, nieuws uh, houden we voor je in de gaten. Dus uh, mocht er een berichtgeving uh, zijn, dan hoor je dat uh, bij je eigen lokale radio ZFM, al 34 jaar uh, actief, oh, nice. uh, overal uh, op Facebook, behalve even op de 106.9. Ja, Daar is, jammer. is tijdelijk even stil vanwege ja. Een uh, zenderstoring. Rotstorm. rotstoring. Eh? ja. Ja, storm toch? Was het door een storm? Ja, nou ja, was door die storm, ja, is slecht waar. Volgens ja, vanavond... mij door een stroomstoring.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 And it all hangs out. Dat waren de Commodores en de Brickhouse. Zometeen krijg je de evenementenagenda van Dolly Tempier. Ik Dan weet je weer wat er de komende dagen allemaal te doen is hier in Stamford. En dat is weer een hele lijst, dus blijf daarvoor luisteren naar ZFM, je eigen lokale radio. En ja, we gaan echt richting Oud en Nieuw, de Kerst en de Sinterklaas en dergelijke. Dus Harry van de, de al die bollen, die doet al goede zaken daar voor de deur bij Albert Heijn. Dus uh, Harry, mocht je luisteren, goedemiddag. En uh, ja, geniet lekker eventjes van uh, de alu-bollen daar uh, die jij uh, lekker uh, vers klaarmaakt. Wij gaan uh, Fox de Fox voor je draaien. En Precious Little Diamonds. little diamond I leave it all to you precious little diamond let it come to you precious little precious little diamond I leave it all to you precious little diamond let it come to you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 Zeker. Nou, ja. Dat waren ze weer. Hè, Dankjewel. je Jij ja, ja, ook bedankt, Dolly. Ja, geen dank. We <laughs> weten weer waar we heen kunnen gaan, Joost. Hè, de, het. de komende ja. weken. In, uh, Wordt weer uiteraard. genieten. Zeker weten. Nou, je kan het op diverse media nalezen. Uiteraard ook uh, op de social media, de app en uh, ja, de website hoor, van ZFM. Zo goed aan het begin had je het erover, hè, over de kerst. Ja, dat denk ik welke zon we gaan draaien. Mariah Carey of deze? Oh. Nou nee, deze is het geworden hoor, voor hem. En uh, ik maak je blij met last Christmas.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 Een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas op vrede overal. En een man die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een alleslee in de winterse kou. Maar het aller, allerliefste wil ik jou. Sinterklaas, een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door de boom... Ja, als eerste draaiden we weer met in uh, Last Christmas. Een beetje vroeg nog misschien, dus we maken het helemaal goed hè, met deze van... Uh...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 En uh, voor een uh, trouwe luisteraar van de, dit programma en uh, Santana-fan... draaien we gewoon uh, nog eentje achteraan. Hier is She's Not There.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 The summer is over